Bij een overval in Voorthuizen zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Een derde persoon, die mogelijk ook met de overval te maken had... is later in een ziekenhuis overleden. Gisteravond waren meerdere daders met geweld een huis binnengedrongen. De bewoners, een man en een vrouw, zijn na de overval gewond naar een ziekenhuis gebracht. In de buurt van het huis in Voorthuizen vond de politie later een zwaar gewonde man. Hij overleed in het ziekenhuis. Of hij iets met de overval te maken had, is nog onduidelijk. Het weeropklaringen: het blijft droog. Plaatselijk ontstaan mistbanken. Overdag zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk aan wordt het zonniger. Het is overwegend droog. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. like I've known you a real long time. Might be deja vu, might be the wine. I came here with no legs to stay. Looks like we got carried it away. It's almost daylight. Where did the time go? close to you in the dark Lost my terrain, I thought I lost my heart Time to open those dreamy eyes Love's like we've got caught by surprise It's all I mean, where? Well. Almost Daylight. Je hoorde de stem van Gene Chandler uit vervlogen tijden. Almost Daylight dus. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de Nacht Klinkt Anders. Het nachtprogramma van de Vara op Radio 1 het muziekprogramma. Waarbij de muziek is zo van tijd tot tijd ook nog in de teken staan... van de actualiteit. Het komend uur. Het laatste uur van deze nacht... kan je in ieder geval uh, dadelijk weer drie chansons verwachten. En we hebben nog een extra Franse plaat. En die wordt dan weer gezongen door een Engelse band, de Searchers. Ja, die hebben ooit in een ver verleden met de bedoeling om heel populair te worden in Frankrijk... een aantal van hun successen in de Franse taal opgenomen. Daar hoor je straks meer van. Chris Barry, die hebben we met een eigen opname... die nog geen 24 uur geleden werd gemaakt. En Tom Waits, die hoor je... als we het allemaal halen, ook nog aan het eind van dit uur. Nou, dat allemaal hier de komende pakweg... nog 55 minuten hier in de Nacht in de Anders. Salsa-icoon, de orkest van Tito Puente. En onder zijn leiding stond het El Barrio dat hoorde je. Chris Barry die stond uh, nog geen 24 uur geleden... de zangeres in uh, studios van 3FM... bij uh, het ochtendprogramma van Giel. En daar mochten of moesten een nummer zingen uit de Megatop 50. Want dat hoort zo bij uh, Geel Als je artiesten ontvangt, dan mogen ze hun eigen liedjes zingen. Maar ze moeten ook iets zingen uit de Megatop 50. En Chris Berry, die koos, van een, uh, koos een nummer van de Babysitter Circus. Hier is haar versie van Everything's Gonna Be Alright Now. Yeah, yeah, yeah. Sure, but you can see to see uh -huh. So you Everything's gonna be alright, now te vinden in de 9 top 50. Op dit moment in de versie van de babysitters. En je kon hier de uitvoering horen van Chris Berry. Die opname die werd gisterochtend gemaakt in de studio's van 3FM bij het ochtendprogramma van Giel. En Chris Berry, die kan je dit weekend gaan bekijken. En dat zal dan morgenavond al zijn in Zierikzee. Daar heb je dit weekend het Centree festival Daar treedt onder andere ook op Laura Veen en de Viper. En dat allemaal in Ziriksema. Dus in ieder geval morgenavond Chris Berry, die je live kan zien... en vooral horen met haar successen die ze tot nu toe heeft. Dan de Searchers. Daar hebben we vorige week een prijsvraag mee uitgeloofd. We hebben toen de Searchers in het Duits gedraaid. En dat is te vinden op een 3-cd-box die heet Collected. Op dat album vind je ook de Searchers in de Franse taal. C'est arrivé comme ça. Zet eens die dag op En vergeleken met uh, de Duitsstalige versie van Nieders en Pins... wat ik vorige week draaide, moet ik wel zeggen... de Searchers, uh, hun uitspraak is in het Frans beter dan de uitspraak in het Duits. Je hoort in ieder geval uh, de Franse versie van uh, Don't Throw Your Love Away... en dat werd dan in het Frans. C'est arrivé comme ça, de Searchers. Het is te vinden op een box, een 3-CD-box. Collected is de titel ervan. Daarop alle hits van de Searchers plus nog een paar... Uh, uh, rarities, zoals het dan heet. Rarities en die Franse versie van Don't throw your love away is één daarvan. Vorige week had ik een prijsvraag. Toen stelde ik de vraag. De Searchers hebben ooit in de Nederlandse hitprader gestaan. Lang geleden trouwens. Met een plaats Take it, it En ik wilde van je weten van wie is de oorspronkelijke versie van Take It or it, Wie hebben het ooit gecomponeerd... Het was Hans Otten uit Kloetingen. Dat ligt op Zuid-Beverland in Zeeland. Die euh, nou, een van de velen was die het juiste antwoord gaf. van Take It or Leave It, dat is een nummer van de Rolling Stones. Het is te vinden op de LP Aftermath. En het werd natuurlijk geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. There's been times when you try making out Van de LP Aftermath 1966 die in Amerika werd opgenomen. Je hoorde Take it or Leave wat dan ook een grote hit van de Searchers werd in die jaren 60. Op die LP trouwens ook Out of Time. En dat werd dan weer een hit voor Chris Farlow. En een ander nummer wat uh, gecoverd werd. In een vreselijke versie overigens. Dat was Lady Jane door David Garrick. Misschien kan je dat nog herinneren. In ieder geval, tot zoveel dan de Rolling Stones. En nu ik het over de jaren zestig heb, Downtown van Petula Clark. Dat ken je ongetwijfeld nog wel. Maar de zangeres is nog steeds actief. Heeft in het voorjaar een nieuw album gemaakt. Petula 2012. I breathe you. 81 jaar, dat daar, ja, dat wordt ze 80 jaar oud. En, uh, een nieuwe cd gemaakt, Petula Clark uh, 2012. Een cd waarop zowel uh, liedjes in de Franse taal staan als de Engelse taal. Dit dan in het Engels, Cat Capimie. En dat is uh, de single geworden, maar dan wel in Franstalige landen. Wallonië, Frankrijk en dergelijke. Petula Clark dus. Zo dadelijk nog meer Franse muziek. Drie chansons op een rijtje. Eerst nog even Johnna Jones. Twee minuten voor, half zes op deze vroege ochtend bij Radio 1. Je hoorde Johnny Jones, de trompetist No Moon, at All dat blies hij voor je. De drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk een spiksplinter nieuwe opname van Celine Dion. Die heeft een nieuwe cd gemaakt. Dat wil zeggen, er komt een nieuwe cd uit in de Franse taal. Sans entendre zal het album heten 5 november, zal het verschijnen. Maar er is inmiddels al een single van Uit Parlez à Mon Père. Als zij klaar is met zingen, dan hoor je... La barrière, maar eerst iets heel ouds uit de jaren 60, Charles Navour. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de -hmm. tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin notre amour. Et pourtant. Et pourtant, sans un roman, sans un regret, je partirai, droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix m'envoie. J'arracherai sans une larme, sans un cri Les liens secrets qui déchirent ma peau Me libérant de toi pour trouver le repos Et pourtant, et pourtant Je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays En oubliant ta cruelle froideur Les mains pleines d'amour j'offrirai au bonheur Et les jours et les nuits Et la vie de mon cœur Et pourtant, pourtant Je n'aime que toi Et pourtant, pourtant Je n'aime que toi Et pourtant, pourtant Je n'aime que toi Et pourtant Il faudra bien Que je retrouve ma raison Mon insouciance Et mes élans de joie Que je parte à jamais pour échapper à toi Et pourtant, et pourtant Dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom Quand je pourrai repenser l'avenir Tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir Een instant, een parenthese après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de Boheland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre, vond het tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais... Ik en toe, en de weg af en toe, en ik ga de Elle t'est si jolie que je m'en souvienne Elle t'est si jolie je ne peux l'oublier Et le vent me disait Elle est bien trop jolie Et toi je te connais L'aimer toute une vie Tu ne pourras J N'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est l'automne. et je pleure. Si jolie, que je n'osais aimer. Elle était si jolie. Elke donderdagochtend, zo rond de tijdstip, hoor je drie chansons op een rijtje hier in de nacht. Gelinkt anders bij Radio 1. En deze keer twee plaat uit 1963. En daartussenin hoorde je een hele actuele die nog moet uitkomen, zelfs in Nederland. We begonnen met Charles Asnavour et Pourtant. En eindigden met Alain Barrière, Elle était si jolie. En daartussenin hoorde je dan uh, Parler à mon Dat is dan die nieuwe single van uh, Céline Dion. Ja, dat is een tijd geweest dat Céline Dion al heel populair was in Nederland. Nou, nauwelijks was er een plaats van uit of het stond al meteen hooggenoteerd in de Nederlandse top 40. Dat is tegenwoordig wel anders. Haar populariteit in ons land is een beetje uh, vervaard. U weet, uh, komt er wel weer een soort van comeback als uh, Sans Attendre uitkomt. Een uh, nieuwe cd van haar en die komt dan in het najaar uit 5 november... om precies te zijn. Dat is de officiële releasedatum van die nieuwe cd van Celine Dion. Zo dadelijk de verjaardagskalender. Wie zijn er vandaag jarig? Of waren er vandaag jarig? Maar eerst nog even een uh, artiest uit Vlaanderen. Hij komt uit het Vlaamse Hasselt. Marco Z. Endless Be Together, is de nieuwe single van hem... There's inspiration, there's inspiration, no revelation. geïnspireerd op de Motown Sound uit de jaren 60 dus Je zou Baby Love van de Supremes zo achteraan kunnen plakken. Maar dit is heel actueel. Endless Be Together, je hoorde er uit uh, het Vlaamse Hasselt. De afkomstige Marco Zie. En hij zal volgende week donderdag een optreden geven. Ook in Hasselt. Namelijk op het uh, Pukkelpop Festival. En een week later in datzelfde Hasselt. Dan is er het Zin in Zomer Festival. Hasselt niet zo ver uh, van de grens af. Een half uurtje rijden van... Uh, de andere Limburgse hoofdstad, Maastricht, daar kan je Hasselt uh, aantreffen. En Marco Z die dus daar uh, deze maand twee optredens zal geven. De nieuwe single Endless Beat Together. Vandaag, 9 augustus. Wat gebeurde er allemaal op de 9 augustus? In 1945 werd de tweede Amerikaanse atoombom gedropt op de Japanse stad Nagasaki. 40.000 doden vielen er toen. 9 augustus 1974, president Nixon, die trad af doorwege het watergate schandaal En dan de verjaardagskalender. Eerst even degene die jarig waren op de 9 augustus. Job den Uyl, overleden op In 1987, werd op 9 augustus 1919 geboren. Werd 68 jaar oud. En dan Whitney Houston, begin dit jaar overleden. Ze zou vandaag uh, 49 jaar zijn geworden. Hier is ze nog eens een keer.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 Dus precies 49 jaar geleden werd ze geboren. Whitney Houston, je hoorde haar hier met... Uh, it's not right, but it's okay uit 1999. 11 februari eerder dit jaar overleed ze Whitney Houston... Dan degene die jaren zijn vandaag. Herman van der Zand. je kan hem vanavond weer horen... in de Radio 1 Sportzomer. Maar en, uh, als hij weer terug is uit Londen, dan zal hij weer het uh, journaal doen. Herman van der Zand. hij is uh, vandaag jarig, hij is van 1974. En vandaag wordt 66 de bassist van de Golden Earring. Oh. ...sinds jaar en dag bij de Golden Earing. Voorheen de Golden Earring. Je hoorde de Golden Earring met In My uit de jaren 60. En dan heb ik het natuurlijk over Rienus Gerrit. Zij wordt vandaag 66 jaar. Het orgeltje dat je trouwens uh, halverwege dit nummer hoorde... ...dat werd bespeeld door Kees Schramer... Dan een aantal televisietips. Jeroen Krabbe is zaterdagavond uh, twee keer op de televisie te zien. Ik begin allereerst met de nachtfilm. Die is namelijk op uh, Nederland 3 zaterdagavond. Offscreen is de titel daarvan, een telefilm. En uh, die gaat over de gijzeling die 11 maart 2002 plaatsvond... in de Amsterdamse rembrandt -toren. Een man wilde namelijk protesteren tegen de invoering van Breedbeeld-TV... En hij dacht dat de zwarte balken die je dan boven en onder het beeld zag... geheime codes zouden bevatten. Nou, in die film Offscreen, die om half twaalf dus begint op Nederland 3... zie je naast Jeroen Krabé de Vlaamse acteur Jan de Cler en Astrid Joosten. Maar eerder op die zaterdagavond, en dan heb ik het over de ARD Duitsland 1... kan je ook Jeroen Krabé zien in het Duits. Namelijk een film die gaat over het leven van Albert Schweitzer. Jeroen Krabé speelt daar in de hoofdrol... Een biografie van Albert Schweitzer, een biopic zoals het heet. Jeroen K.B. in de hoofdrol in de Duits Duitsland 1, kwart over acht op de zaterdagavond. En Albert Schweitzer, ja, hij heeft uh, vooral bekendheid gekregen... vanwege zijn uh, leven die hij vooral doorbracht in Afrika. Een Afrikaans melodietje dan maar. Hier is Paul Simon met Crazy Love Volume 2 uit Graceland. time the joke is on me well i have no opinion about that and i have no opinion about me somebody could walk into this room and say your life is on fire it's all over the up a year of my life, and then there's all of that weight to be lost, she says the joke is on me, I say the joke is on me. I said I have no opinion about that, we'll just have to wait and call. Love. I don't want Simon Crazy Love, wat je van hem hoorde. Albert Schweitzer, zoals ik al zei, de film over hem... is zaterdagavond om kwart over acht op de Duitse televisie te zien. De ARD Duitsland 1 met Jeroen Cabé in de hoofdrol Albert Schweitzer... die in zijn leven behoorlijk veelzijdig was. Naast zijn leven als arts was hij ook bekend als theoloog... een Lutherse theoloog, filosoof, muzikus en dus de medische zendeling. Dat allemaal qua op de Duitse TV. Zaterdagavond, zondagavond. Na zomergasten kan je kijken naar Mystery Train, een film uit 1989. Het speelt zich allemaal af in een Amerikaans hotel. Drie verhalen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. En uh, daarin ook Screaming Jay Hawkins die daar een rol in vervult. Tom Waits ook. Je ziet hem dan niet, maar je hoort hem dan wel als DJ. En hij spreekt dan ook de verbindende teksten. die je hier hoorde zingen en is dus sprekend zondagavond te zien... of vooral te horen in de film Mystery Train. Die wordt uitgezonden op Nederland 2 na zomergasten. Je hoorde Tom Waits met uh, het uh, nummer... Uh, I don't wanna go. Oh, ik moest even nadenken, want hij was van de scherm verdwenen van de computer. Goed, dit was het dan. Straks om tien uur dan hoor je hier bij, nee, bij Radio 1... de Radio 1 Sportsshow met Willemijn Veenhoven... En Felix Meurders, maar eerst weg van sloten met het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Roel Koeners, ik zou ze zeggen... maak er een mooie dag van, een mooi weekend... en we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Nacht Klinkt Anders. Tot de volgende keer, hoi!